De troepen onder commando van generaal Rommel zetten hun opmars in Noord-Afrika voort. Verwacht wordt dat over enkele dagen de grote aanval zal beginnen. Het Britse oppercommando zal morgen de nieuwe bevelhebber van de strijdkrachten in Noord-Afrika bekendmaken. Bij Stalingrad duren de gevechten tussen Duitse en Russische legers nog altijd voort. Duitse legerberichten spreken van grote successen voor de Duitse troepen, maar van Russische zijde wordt meegedeeld dat de omsingeling van de Duitse troepen bijna een feit is. Galiëren bommenwerpers hebben vannacht wederom geslaagde aanvallen ondernomen op de Duitse staalfabrieken in het Roergebied. Het afweervuur werd bijzonder hevig genoemd. De Galiëren verliezen zijn matig. Matig. Hm, dat kennen we. Ik heb gehoord dat er zo'n veertig toestellen zijn neergehaald. Het verspreiden van geruchten is strafbaar, kerel. Het is nauwelijks een gerucht. Ik heb het van de staf. Miller is niet teruggekomen. En Star. En Brian. Ja, ja, het is tenslotte oorlog, hè? Ben je er ook achter? Kom, drink jullie dat van me? Ja, natuurlijk. Morgen kan het misschien niet meer. Zo is dat. Scotch voor mij. Vluggetje. we moeten naar de briefing. Het zal met nachtje wel worden. Cheers, jongens. Ja. Hé, hey, ik heb een vrije nacht. Ze nemen ook alleen de betere. Kom op, Andrew. Ja. De man om wie het gaat is Andrew Jones. Hij is staartschutter van een bommenwerper. Gelegen in Dorset, in Zuid-Engeland. Heeft u dat? Ja. Wanneer ontmoet ik hem? Mogelijk vannacht al. Ongeveer op dit moment krijgt hij zijn instructies. Die betreffen een aanval vannacht op een wapenfabriek in België. Waar in België? Ongeveer op de plaats waar we u in 1917 uh, opvingen. Louter toeval. En dat hebben we niet in de hand. <laughs> Wat u zegt. Wat moet er met die Jones gebeuren? Hij moet de oorlog overleven. We hebben hem nog hard nodig. Maar niet hier. Overleven, zegt u. Niet veel kans als Schutter. Inderdaad. Maar daar kunnen we wel iets aan doen. Hier ligt de wapenfabriek. In uw instructies vindt u de juiste coördinaten. Let er wel op, de fabriek wordt zwaar bewaakt. U moet dan ook rekening houden met behoorlijk afweervuur. Ja. Gelukkig maar, anders is het zo saai. U vertrekt over een kwartier. Bericht van de meteo. Helder weer, lichte oostelijke wind. Temperatuur 23 graden. Cheerio en goed luck. Nou, we hebben in ieder geval de wind mee als we teruggaan. Dat is dan ook het enige wat we mee hebben. Is de bemanning opgetrommeld? Dat is jouw zaak. Jij bent gezagvoerder. Ik mag alleen de vliegenweg meppen. Heb jij je nieuwe vliegenmapper al? Is vanmiddag geïnstalleerd. Vier kanonnen. Ziet er goed uit. Prima. Nou, en Zuid-België, dat is zo gepiept. Liggen we vroeg in bed. Of onder de grond. Ook weer wat anders. Ja. <laughs> wat een bedrijf eigenlijk. Hè. Drie jaar geleden had ik een bloeiende praktijk. Nooit geweten dat jij arts was? Ben ik ook niet. Advocaat. Ah. En dat is maar een stapje naar op loop. Kennelijk. Het is maar hoe je het bekijkt. Vroeger verdedigde ik de rechten van de mensen en nou hun bestaansrecht. Zelfbedacht. Helemaal. En wat deed jij eigenlijk vroeger? Ik studeerde. Geologie en geografie. En dan is het maar een stapje naar startschutter. Ja, kennelijk. Natuurlijk. De aarde kan ik nog lang genoeg van dichtbij bekijken. Vanuit de lucht is weer iets wat anders, hè. Wat een bedrijf, toch die luchtmacht. Oh. Nou, hup, je hok in. Hoe lang hebben we nog? Nou, nog vijf minuten te leven. Als jij de aarde hm. nou eens goed bestudeert, zal ik je bestaansrecht verdedigen. Tot straks. Hm. Tot zo. Welkom aan boord, heren. Ja. De reis gaat deze keer naar Zuid-België. Navigator, hier zijn je papiertjes, maken wat moois van. We hebben ja. nogal nog wat verwachten daar. Iedereen present? Ja. ja. Daar gaan we dan. Sergeant, we liggen achter de groen vier van Major Heens. Let ja. op zijn staart, dan komen we er vanzelf. En over een paar uurtjes zijn we er al geweest. In, in België bedoel ik natuurlijk. <lacht> Dank voor deze bemoedigende woorden, Luinant. Dat had ik nou net nodig. Riemen vast, mannen, we gaan naar reis. ...piloot aan navigator. Hoe ver nog? Een paar minuten. Over twintig seconden nog vier. Koers is goed. Piloot aan techniek. Hoe is de schade? Wel geraakt. Waar gaat je ze Niet over te Piloot aan staartschutter. Hoe staat het, Jones? Niet kwaad. Eén jager maanden aan de kust. Is het nog ver? Een paar minuutjes. Al iets te zien? Nee. We worden hier kennelijk niet verwacht. Toel in zicht, buitenland. Luiken open. Klaar voor afweervuur. Richter, neem het over. Over 50 seconden. Hoor zo houden. Vijandelijke jagers links. Schutters, attentie. Nog 20, 10, 5, bommen los. Bommen los. Met de roetjes. Twee jagers rechts. Toestel geraakt. We houden hem niet, eruit. Iedereen eruit. En het beste. commandant Heinz aan basis. Aanval voorbij. Doel geraakt. Vier toestellen verloren. Zijn over drie uur thuis. Geraakt zijn Lewis, Flanders, Myrtle en Chandler. Heb een paar parachutes waargenomen. Einde bericht. En? Is het gelukt, Guinemaire? Jones' toestel is geraakt. De bemanning is er heel huids uitgekomen. En als het goed is, wordt Jones nu ongeveer gevangen genomen. Dat leek me de beste manier om hem de oorlog te laten overleven. Welke zekerheid heb je? Zekerheid heb je natuurlijk nooit. Maar we mogen nu aannemen. Je mag niets voor zeker aannemen voor je het zelf hebt gezien, Guinemer. Ga kijken hoe hij het maakt. Hoe kom ik daar? Er is maar één manier... We zullen de coördinaten van jouw verleden moeten laten kruisen met die van het heden. Kan vervelende complicaties opleveren, maar dat zien we wel. Hoe was het ook alweer? Neerkomen, meerollen en harnels losgooien. Neerkomen, meerollen en harnels losgooien. Verdomme, wat een pech. Ga maar zien terug te komen. Lekker de rest van de tijd in een kamp zitten. Hopelijk is er iets waar van die verhalen van de Escape Line. Nou ja. Beter hier dan boven Berlijn. Oh, lekker. Mooi rijtje bomen daar. Kom er recht in. Oh, alsjeblieft. Een klein rotzuchtje wind, maar eentje maar. Oh, oh, oh, oh dat gaat mis. Oh. Neerkomen, meerollen en haar losgooien. Ja, ja. Hoi. Nou. Huh. Dat scheelt ook maar een paar meter. Zo, nou is die parachute opwarmen. Tammenwagen maken ze die dingen wit. Kan net zo goed meteen een vuurpijl afschieten. Hier hem offen, hier zit ik. Nou, het erover. En zand. Zo. Dat ding dat zien ze niet meer. En nou wegwezen. Waarheen? Dat los maar in. Ze zoeken me. We nou, vinden ze iets anders. Weg mee, ze hier. Ja, ja, kom maar. Het is toch al bijna donker. En dat bos vinden ze me nooit. Zodat ze honden hebben. Eigenlijk niet sportief, hè. voor dan wat een toestand. Hé, hey, krijg nou wat? Een vliegtuig, Wat is dat voor een museumstuk? Een oude tweedekker? Wat doen ze daar nou mee? Frost een Franse kleur en nog één. maar dat is een mof ben ik nou gek of hoe ziet het ik word gek oké okay, man. kunt er naar dit is de reactie ik zie dingen die dat niet zijn het is een nachtmerrie regelrecht de Eerste Wereldoorlog dom die Fransman heeft het moeilijk hij staat in brand Ik trek je er wel uit. Kan je je benen bewegen? Ja. Ja, dat gaat wel. Ja, voorzichtig even. Mijn voet zit ergens vast. Zo. Zo, ja, trek maar. Zo, ja, alsjeblieft. Ah, goed zo. Wegwezen nu. Voor de moffer het in de gaten krijgen. Kom. Zo. Hier zitten we even veilig. Mooi zo. Ik ben Andrew Jones. Dank je voor je hulp. Jones, ik ben George Kinemaire. Naam. Zeg kerel, hoe kom je in zo'n oud krenk terecht? Ik wist niet eens dat ze daar nog mee vlogen. Dat ding, dat moet al minstens twintig jaar oud zijn. En dan die... Zeg, hoe zei jij dat jij heette? Kinemer. George Kinemaire. Maar, maar dat, dat kan niet. Maar als je me herkent... Dat risico moeten we lopen. We hebben nog niet veel ervaring met dit soort dingen. Ook wij leren nog. Het is in theorie bijvoorbeeld heel goed mogelijk dat Jones nog moet neerkomen. Als jij er al bent. Het kan ook zijn dat hij er al is. En jou ziet landen. Of hij kan ook getuige zijn van je laatste gevecht. Ik geef me wat mogelijkheden. Zorg zelf voor een goed excuus. Hoezo? Dat kan niet. jean séguigny is dood. Hij was een Franse piloot die tijdens de vorige oorlog, ik dacht in 1917, sneuvelde boven het front in België. Oh. Ja, nou ik, ik ben blij dat men zich mijn vader nog herinnert. Was dat jouw vader? Ja, ja, dat was mijn vader. Ja, sorry hoor, ik begrijp het allemaal niet zo goed. Ik ben een beetje in de war. Ik heb ook zo, zo verschrikkelijk veel meegemaakt vandaag. Vanmorgen nog in Dorset... Vanmiddag neergeschoten en vanavond met de zoon van een gesneuvelde pinoot uit de vorige oorlog... ...op de vlucht voor de Duitsers. Zeg, wie was eigenlijk die vent met wie jij vocht? Ik bedoel, die zat ook in zo'n oude toestel. En hoe kwam jij aan dat oude toestel? Niet zoveel vragen tegelijk, alsjeblieft. Ik, uh, Ik leg het je later nog wel eens uit, hè? Eerst moeten we maken dat we wegkomen. Ja, je hebt gelijk. Zeg, George. Mag ik jou iets vragen? Ga je gang? Ja, het... Het lijkt wel op een droom... Wil jij mij eens in mijn arm knijpen? Ja, als ik je daarmee gerust kan stellen. Ah, verdomme, ouwe, ja. Ik voel je, ik zit dus niet te pitten. Maar, hoe kom jij aan die oude kist van je? Nou, laten we zeggen dat het een, een soort familiestuk was. En waar kom jij vandaan? Dat vertel ik je wel als we veilig zijn. Kom mee. Oké, okay. zeg, ken jij de weg hier een beetje? Als mijn broekzak. We volgen dit pad. Ongeveer kilometer of drie. We komen dan aan een vrij groot weiland. Aan de andere kant ligt een bos. En dan weet ik een soort hut waar ik vroeger wel eens geschuild heb als het regende. Dan kunnen we in ieder geval de nacht doorbrengen. Maar dan... Dan zullen we op de een of andere manier uh, aan ja, burgerkleding moeten komen. En, en geld, natuurlijk. En vervoer. Nou, nog genoeg te doen dus. Zullen we maar uh, wachten tot het helemaal donker is? Misschien... Uh, hoe kom jij hier? Ik ben... Ik was staartschutter in een bommenwerper. We werden neergeschoten vlak na de aanval op de militiefabriek. Wat een pech. Maar ik geloof wel dat we er allemaal heel hard zijn uitgekomen. Huh? nou? Waar zijn die? Dat weet ik niet. Misschien wel gevangen genomen? Of ze zitten mijlen ver hier vandaan. Ook te schuilen tot het donker wordt. Ik, ik weet niet waar ze zijn. Goed zo. Huh? <laughs> ik bedoel, goed, goed dat jullie er allemaal goed zijn uitgekomen, ja. Oh, het is nu donker genoeg. We moesten maar eens gaan. Oké, okay. hebben we alles? Uh, ik heb verder niks bij me, jij? Ik heb wat kaart en een kompas. Zeg! Uh. Jij mist een handschoen. Hè? Huh? Oh, eh, uh, ja. nou je het zegt. Het is zeker blijven liggen, dat vrat. Uh, nou, kom, kom, we kom, gaan. Dat ik jou heb gevonden zeg. Ik zou hier regelrecht zijn verdwaald. Kan haast niet. Dit bos is niet zo groot. Is het nog ver? Nou, ik schat een uh, anderhalve kilometer. <laughs> een kleine mijl zouden jullie zeggen. Zeg, ik ben nu al bek af. Kunnen we niet even rusten. Oh. Achso, zo goed. Goeie. Honden. De moffen zit achter ons aan. We moeten opschieten. Ik heb toch ook niet gezegd dat we moesten uitrusten. Nee, ik schiet hem maar op. Waarheen? Rechterhoek. Rechterhoek. Aan het eind van het pad is een soort splitsing. En dan houden we links. Dan zijn we zo bij de weilanden. Kom op. Opschiet hem maar. Voorzichtig. Hier is de rand van het bos. Zie je de weilanden? Ja. we nou, moeten we zien over te komen. zonder dat ze ons zien. Verdomme. Het is vol een geen wolkje te zien. het best van deze weilanden is dat er geen enkele grippel doorheen loopt. We kunnen ons nergens achter de stop als de moffen in de buurt zijn. We moeten het riskeren. Als we hier blijven krijgen ze ons zeker te pakken. Nou, voorlopig je hier goed. Huh? Ja, vergeet niet dat we een stuk door het water hebben gelopen. Oh, ja. Dan duurt het wel even voor die honden ons weer op het spoor zijn. We ze maar niet aan de andere kant op ons staan te wachten. Wat bedoel je? Denk je dat de moffen in dat bos voor ons zijn? Misschien. Ik weet toch niet van welke kant ze komen, hè? Ze kunnen toch net zo goed voor ons als achter ons zitten? Je hebt gelijk, zeg. Wat doen we nu? Uh, Blijf jij hier? Ja? Ik ken de weg beter dan jij aan de overkant. Ik zal er eens pols hoog te nemen. En je waarschuwen als het er veilig is. Ja, schiet alsjeblieft op. Hoor Die beesten komen steeds dichterbij. En met hun bazen wil ik helemaal niets te maken hebben. Hoe laat je me weten of het veilig is? Huh? Oh, ik zal wel een uh, vogel nadoen. Hè? Een haan of zo. Oké. Okay. Succes hè? En laat het niet te lang duren. Zo. So. Wat is dat nou, Jones? Die zo'n belangrijke rol gaat spelen in onze geschiedenis. Nou ja, ik kan u in ieder geval melden dat hij gevangen genomen is. Want daarom komt hij nu niet meer aan. Sorry, Keel. Maar je zult het wel overleven. En daar gaat het nu om. Je mag niets voor zeker aannemen voor je het zelf hebt gezien, Winnie Mer. Ja, maar. Is Ik... Jones gevangen genomen? Is hij veilig? Ik heb hem aan de overkant achtergelaten. Met een Duitse patrouille op zijn hielen. Hij kan er nauwelijks aan ontkomen. Ik kan hem toch moeilijk zelf aan de Duitsers overleveren. We zullen afwachten. En het snel genoeg weten nu. Niet meer, waar blijf je? Toch zeker een kwartier weg. Dan moeten er haast wel duizend aan de overkant liggen. Prachtig en joh? zit je mooi in de val. Het kan nog maar een paar minuten duur of ze hebben me. Wat zou ik doen? Me overgeven of niet? Het is eigenlijk zinloos om hier te blijven liggen. Lekker naar zo'n rottkamp. Nou ja, Smitty is daar vorig jaar ook uitgekomen. Wat zouden anderen nou doen? Hm. Ziet er vast al hoog een drogende pint. En wie denkt er nog aan ons? Ja, de moffen. Zo door alle belangstelling zelfs. Kom dat ze die kring aan de lijn houden. Kom, Sosse. Kom op met je kraai. We hebben nog maar te weinig tijd om weg te komen. Kom Sosse, waar blijf je nou? Een gekke vent, denk ik. Waar zou je vandaan komen? En dan die kist van hem. En die kist van die mof. Goh, hebben het spoor weer te pakken. Iedereen. Wat heeft hij van je gezien? Hij moet het gevecht van mij met Von Hoven hebben gezien. Hij vroeg er steeds naar. En? Ik heb hem maar gezegd dat ik het straks zal uitleggen. Hij kende zelfs mijn naam. Wist dat ik vlieger was geweest. Wat heb je hem verteld? Dat ik het aardig vond dat iemand zich nog mijn vader herinnerde. Wat kon ik anders zeggen? Hm. Hij zal straks toch denken dat hij alles heeft gedroomd. Alleen mijn toestel. Dat wrak. Is voor gezorgd. Je bestaat immers niet. Piloot van niets. Er is iemand komen mee aan. Hier moet ik hier ergens zitten. Voor paraal, Jij moet je goed links blijven. De rest volgt mij. Wapens in de aanslag. Die kiel kan gewapend zijn. Nooit dan. Hier. Oké. Okay. Oké. Okay. Niet zo'n marsveltoon, hè? Ja, en, en, en hou die god bij je. Nou, jullie zin? Ach zo. Mullen, je? Handen omhoog, jij. Wat heeft hij bij zich? Mm, kompas. Mooi ding. Kaarten. Geen wapens? Als je wilt weten of ik wapens heb, kerel, dan zoek jij maar verder. Ach oh zo, geen wapens. Prima. Handen op zijn rug en vastbinden. Hé, ah, hey zeg. Een beetje rustig. Zijn jullie zo bang voor me? Klaar? Weg met hem. Goed werk, mannen. Dit was de laatste. Hoe laat is het nu? Het is tien uur. Hier is het nieuws: Het Britse oppercommando heeft generaal Montgomery benoemd tot bevelhebber van de strijdkrachten in Noord-Afrika. De Duitse opmars in Noord-Afrika lijkt inmiddels wat trager te verlopen. De Russische legerleiding heeft bekendgemaakt dat de omsingeling van het zesde Duitse leger bij Stalingrad nu een feit is. Geallieerde bommenwerpers hebben vandaag een geslaagde aanval ondernomen op een Duitse munitiefabriek in Zuid-België. Vier toestellen worden vermist. De squadroncommandant heeft gemeld diverse parachutes te hebben waargenomen. Via het Rode Kruis is aan het Duitse oppercommando verzocht om de namen van de gevangengenomen geallieerde militairen bekend te maken. En? Enig succes gehad? Ja. Jones is gevangen genomen. Hij wordt nu in Brussel ondervraagd en zal vermoedelijk op transport worden gesteld naar een krijgsgevangenkamp in Zuid-Duitsland. Naam? Andrew Jones, luitenant, registratie nummer 2072525. Dat heb ik al honderd keer verteld. Functie? Andrew Jones, luitenant, registratie nummer 2072525. Meer hoef ik u niet te vertellen. Natuurlijk, u hoeft niet. Maar dat zou wel verstandig zijn, luitenant Jones. We hebben uw gezagvoerder, eerste luitenant Lewis, ook gearresteerd. Hij hey, was toch uw gezagvoerder? U zoekt het maar uit. Kom, Jones. Wat meer medewerking alsjeblieft. Rookt u? Sorry, dat is niet mijn merk. Als ik u was, zou ik daar maar aan iets anders gaan wennen. Het kan nog wel even duren... ...voor u uw eigen merk weer kunt roken. Als u ze tenminste weer ooit zult kunnen roken. Twee officieren ...aan boord van één bommenwerper. Dat is wel wat veel, vindt u niet? U zegt het. Luidman Lewis was vlieger. U niet. Ik kan u er natuurlijk van gaan verdenken... ...dat u spion bent. Oh Ja. Het zou niet best zijn, luitenant Jones. Lang niet best. Ik ben regulier officier, dat ziet u aan mijn uniform. Luitenant Andrew Jones, registratie nummer 2072. Goed, 55. goed, goed, goed, goed, goed, goed, goed, goed luitenant Jones. Ik zal er voorlopig van uitgaan dat u regulier officier bent. Maar u moet goed begrijpen dat wij tijdens uw aanval vier toestellen hebben neergehaald. Drie zijn er ontploft. Eén toestel is neergestort nadat de bemanning eruit was gesprongen. Maar we hebben nog nooit van twee officieren aan boord van één bommenwerper gehoord. Luidan Lewis kon zich eenvoudig identificeren als vlieger. Blijft dus voor onze vraag. Wat u was. Staartschutter. Ach zo. Staartschutter dus. En officier? Ik ben erg goed, weet u. Hoe is die ondervraging afgelopen, ging niet meer. Uitstekend. Ze hebben urenlang doorgezaagd. ...maar niets anders uit hem gekregen dan zijn naam, rang en registratienummer. Hij heeft ook zijn functie genoemd. Maar dat is toegestaan, zolang iemand niet bij de inlichtingendienst zit, of zo. En nu? Hij is overgebracht naar het krijgsgevangenkamp, wat ik al noemde. Hij zit daar voorlopig goed. Heeft u enig idee hoe lang hij daar moet blijven? Het enige dat we van hem afweten is dat hij moet zorgen voor jouw opvolger en dat hij tijdens de oorlog gevangen heeft gezeten, na met de luchtmachten hebben gediend. Sommige ontwikkelingen houden we graag zelf in de hand. en Daarom wilden wij er zeker van zijn, dat hij ook inderdaad krijgsgevangen werd gemaakt. De begeleiding daarvan was in jouw handen. Hier en daar is wel het een en ander bijna scheef gegaan, maar dat konden we gelukkig bijsturen. Weet je, Guineymer, dat is het enige eigenlijk dat we tot dusver hebben geleerd, Corrigeren en bijsturen. Wij zijn geen tovenaars. We kunnen sommige tijdsmomenten alleen beïnvloeden. En ik ben eigenlijk alleen maar een... Een instrument. Daar komt het in feite wel op neer. Maar waarom juist ik? Het is toch gebeurd. Daarom. Tien uur. Hier is het nieuws. De geallieerde troepen zetten hun opmars in Frankrijk voort. Parijs is tot op enkele tientallen kilometers genaderd. Van zware gevechten is de afgelopen dagen in Frankrijk geen sprake geweest. Ook vanuit Italië worden nieuwe successen gemeld. Italiaanse militairen geven zich bij tientallen tegelijk over. Alleen Duitse troepen bieden nog tegenstand. Meer nieuws van de fronten straks in onze langere editie. Verder oorlogsnieuws. De Britse tweede luitenant Andrew Jones is erin geslaagd te ontsnappen uit het krijgsgevangenenkamp Kolditz. Hij zal vanmiddag naar ons land terugkeren via Gibraltar. Luitenant Jones werd twee jaar geleden gevangen genomen nadat de bommenwerper waarin hij staartschutter was bij een aanval werd neergeschoten. Mer. Hoe was dat mogelijk? Het spijt me zeer. Ik heb er geen idee van. Jones had al twee maal geprobeerd te vluchten. Daarom zat hij in Kolditz. Het is maar een raadsel die hij daaruit heeft kunnen ontsnappen. Jones kennende zal hij zich weer melden voor frontdienst. Met alle gevaren van Dien. Maar het staat toch al vast dat hij de oorlog zal overleven? Die zekerheid hebben we alleen als we dat zelf in de hand houden. Vergeet niet Kinemerk. Dat Jones nooit dezelfde positie zal krijgen als jij. Of Masson eens. Hij moet alleen voor jou opvolger zorgen. Dat is een groot verschil. Wat kunnen we doen? We zullen ervoor moeten zorgen dat hij in Engeland blijft. Ten slotte sturen ze alleen gezonde mensen de lucht in. Ik bedoel mentaal gezonde mensen. Wat bedoelt u? Ik bedoel, dan zeg ik hier in de dat ik weer een opdracht voor je heb. Verdant. Maakt u de riemen vast? Oké. Okay. Hoe lang nog? We zijn er zo. Hangt er vanaf hoe druk het is. Maar u heeft twee jaar gewacht. Een paar minuutjes doen er toch niet toe? <laughs> juist wel. Iedere minuut duurt me veel te lang. <laughs> kan ik me voorstellen. Nou, daar gaan we. Eindstation Engeland. Welkom thuis, Luitenant. Dank je, Sergeant. U moet er snel uit. De toestellen naast ons willen weg, zo te zien. Oké, okay, bedankt, Sergeant. Wij zien elkaar nog wel eens. Uh, waar moet ik eigenlijk naartoe? Volgens mij staan ze op u te wachten, Luitenant. Daar, bij die loods. Ziet u ze? Ah, juist, ja. Nou, ik zie de vliegers al aankomen. Cheerio. Goedemiddag, Luitenant. Ik ben de luitenant Willis. Welkom thuis. De basiscommandant wacht al op u. Zullen we? Graag Willis. Blij weer thuis te zijn. Geen bagage? <laughs> Waar denk jij dat ik vandaan kom? Sorry. <laughs> Laten we maar gaan, want de andere kisten moeten de lucht in. Ja, ik zie het. Goeie vlucht gehad? Heel wat beter dan twee jaar geleden. Hebben de moppen eigenlijk nog wel Oh, Heel wat meer dan ons is. Maar je hebt er vanaf Gibraltar geen last meer van. En uh, messerschmidt zijn er bijna helemaal niet meer. Oh. Ik moet zeggen, sinds de Amerikanen meedoen gaat het ons een stuk beter. Maar we verliezen er natuurlijk nog wel een hoop. Niet te min, eh, uh, luitenant. Uh, luitenant? Huh? Uh, is er iets? Uh, nou, ik dacht eigenlijk dat ik een van die vliegers daar kende, maar... Nou, dat kan toch? Wie is het? Nee, ik ben een prijs nogal een tanker vent. Maar die kan het. Die kan het niet geweest zijn. Waarom niet? De laatste keer dat ik hem zag, waren we samen op de vlucht. Ach, laat maar. Ik zal me wel vergist hebben. Hoewel, oh dat gezicht zal ik niet gauw vergeten. Hij moet het wel geweest zijn. Ja, ja, kijk daar. Hij staat nu in zijn kist. Sorry, ik uh, ben nogal kippig. Welke nummers heeft dat ding? Uh, dan vragen we het straks even voor u uh, na. De GH457. Uh, wacht even, ik loop er even heen. Kan niet, luitenant. Ze gaan opstijgen. We ja, moeten maar... hier weg. We vragen het wel voor u na. Komt u maar. De koronel staat al te wachten. Tweede Luitenant Jones, terug van missie boven Zuid-België. Kolonel, Doelen geraakt, twee vijandelijke jagers neergehaald. om met eerder een rapport uitbrengen, Luitenant. En welkom thuis. Dank u, kolonel. Voordat u met verlof gaat, Luitenant, wil ik natuurlijk eerst uitvoerig met u praten. Dat begrijp ik, kolonel. Staat u maar in, we gaan naar mijn bureau. Eh, Willis, vergeet het niet, hè. GH457, ik zag het duidelijk staan. Oké, ik zal ervoor zorgen. Iets aan de hand? Nou, toen we hier naartoe liepen, kolonel, meende ik de man te zien met wie ik twee jaar geleden heb geprobeerd te vluchten. Wij zijn aan elkaar gegaan en ik meende dat hij ook gevangen was genomen. Vorig jaar, bij mijn eerste ontstapping... wacht even dat we op mijn bureau zijn, hè. Dat is een stuk rustiger. Ik probeerde weg te komen uit het krijgsgevangenkamp bij Monschau. Ik had twee nachten gelopen toen ik die vent weer ontmoette. Hij was destijds ook gevangen genomen en probeerde ook weg te komen, zei hij. Maar we zijn toen ook weer uit elkaar gegaan. Kort daarna liep ik tegen de lamp... En je had die man ontmoet nadat je net was neergekomen in België? Ja, en dat was het gekke. Ik had net mijn parachute begraven... toen hij een een of ander oud toestel kwam aanvliegen. Hij was in gevecht met een Duitser, ook al in zijn oude kist. Guineymer werd neergeschoten, maar kwam heel huis uit dat wrak. Maar de toestellen die je beschrijft, die worden al jarenlang niet meer gebruikt, joh. Om u de waarheid te zeggen, kolonel, dacht ik ook dat ik droomde. Maar hij heeft in mijn arm geknepen en ik was absoluut klaar wakker. Hij noemde zijn kist een, een soort familiestuk... En die Duitse had er zeker ook een. Ik, ik weet het niet, kolonel. Voor Guinemer het me kon uitleggen... waren we al uit elkaar en was ik gepakt. En in Duitsland heb ik hem maar heel even gesproken. Maar hij was het, zonder twijfel. We herkenden elkaar meteen. Guine-Mère. Ja, er zit helemaal geen guine Ja, er zit zelfs helemaal geen Fransman in een van mijn scorens. Toch ben ik ervan overtuigd... dat ik hem hier zo even weer heb gezien, kolonel. Je kunt je niet vergissen in dat gezicht als je dat eenmaal hebt gezien. Nou, we zullen zien... Kijk eens, ik kan me nog voorstellen dat je een soort hallucinatie had... toen je net uit die kist was gesprongen. Al die spanningen en zo. Maar ook in Duitsland. Dat is vreemd, hoor. Missie Jones afgesloten. Rapport graag. Hij is op non-actief gesteld. Moet lange tijd rust houden om op verhaal te komen. Zeker tot het eind van de oorlog. Hoe heb je dat geregeld, Meer? Bij zijn aankomst in Engeland ben ik rakelings langs me heen gelopen. Hij herkende me direct. Ik ben toen in een willekeurig toestel gekropen en opgestegen. Nou ja, niet zomaar een willekeurig toestel natuurlijk. Oh, dat zal Willis zijn. Ja, ik... White hier? Ja, Willis. Mm -hmm. Juist. Ja, maar een Zit je. Zit, jongens. Je weet zeker dat het de GH457 was? Absoluut zeker, kolonel. De GH457. Ja, wel eens. Het was de GH457. Ja, ja. Dank je wel. Je moet je hebben vergist, George. Hoezo, kolonel? Je kan de GH457 nooit gezien hebben. Die werd vier maanden geleden boven Berlijn neergeschoten. Klaarmaken voor noodlanding. Brandweerploegen en ziekenwagens naar de landingsbaan. Attentie, landingsbaan klaarmaken voor noodlanding. Brandweerploegen en ziekenwagens naar de landingsbaan. Wat is er aan de hand, kapitein? Formatie Sabers is op de terugweg, majoor. Eén van de toestellen is lelijk geraakt. Het zal wel een crash worden. Wie is het? We wachten nog op nadere berichten, majoor. Ze zitten nog boven vijandelijk gebied. Hoe lang nog? We schatten nog een dik kwartier. Tot zo lang is er absolute radiostilte. stilte. Wie zijn er op weg? Het veertigste scoren. Lomen en zijn ploeg. Yes, ja. Stel het je vrij Rotter. Zal wel lukken. Laten we het hopen, majoor. Laten we het hopen. Groen 1 aan groen 5. Hoe sta je ervoor, Snow? terug blijf teruglopen, Tim. Niet meer zo vlug, maar ik geloof niet dat ik het haal. Nou, over twee minuten zitten we boven eigen gebied. Dan kun je wat mij betreft uitstappen als het niet meer gaat. Als het even lukt, wil ik toch wel thuis eten. Ik ben allergisch voor infanterievoer. Maar nou, ik heb je toestand al doorgegeven aan de basis. Er staat een vangstcomité klaar. Hoe zie ik eruit? Nou, trek je dat op. Er is een hap uit je staart. vertel mij wat. Dat ding houdt zich als een twijl. Wat is er aan de hand? Kijk maar ziet er niet best voor hem uit. Wie is het? Dat is de man die we nodig hebben. Paul Snow. Een soortgelijk geval als Andrew Jones. Hoezo een soortgelijk geval? We zullen hem hier niet nodig hebben. Maar het is wel zaak dat hij de oorlog in Korea overleeft. En als het doorgaat zoals nu, hebben we daar weinig kans op. We moeten dus ingrijpen. Ja. Het is weer zover. Hoe ga je, Snow? Hij houdt zich nu als een natte Voor De brug blijft teruglopen. Hoe lang kun je hem nog houden, denk je? Nog een kwartier, majoer. Dan komen ze binnen. Alles klaar hier? Langs de baan zijn ze klaar. De ziekenboer wacht al. Nog een kwartier dus. Hallo. Ja? Dank je. Bericht voor de toren. De vlieger is Paul Snow. Domme. Die zal volgende week teruggaan... Dit was een van zijn laatste vluchtig... Rot oorlog. Maar nou ja, red het wel. Let maar op. Snow gaat volgende week naar huis. Als je er dus voor kunt zorgen dat hij nu goed aan de grond komt... hebben we al een heel stuk gewonnen. Waarom is hij zo belangrijk? Zijn parallel loopt ongeveer als die van Andrew Jones. Hoe maakt hij het eigenlijk? Oh, uitstekend. Is net afgestudeerd... ...en gaat zich nu wijden aan Zuidpool onderzoeken. Mooi. Dat klopt. Huh? Oh. En Snow? Ja. Het enige dat we net als destijds bij Jones van hem weten... ...is dat hij deze oorlog moet overleven. Omdat ook hij voor jouw opvolger moet zorgen. En dat is weer zo'n ontwikkeling die we zelf in de hand moeten houden. Snow is de ene laatste fase... We hebben hem al jaren heel nauwkeurig geobserveerd en we zijn ervan overtuigd dat hij onze man is. Hij heeft zich tot dusver heel goed gered. Maar als we nu niet ingrijpen, redt hij het nooit. Wat moet ik doen? Guineemer, jij hebt je al jaren, voor jou althans jaren, bezig gehouden met de laatste technische ontwikkelingen. Ben jij in staat om die kennis nu. ...toe te passen. Ja. Doe dat dan. Maar denk eraan. Voorzichtig. Je mag niet gezien worden. Groen 5 en groen 1. Wat is er, vrouw? Moet lager gaan. Zuurstofmasker. Vrouw, oh, wat is er? Geen zuurstof meer. Masker kapot. Moet lager. Groen 1 aan allen. Uit elkaar. Snow naar beneden. Snow, ga naar beneden. Groen 2 en Groen 1. Ik geloof dat Snow bewusteloos is. Kun je hem zien, Groen 2? Ik zag maar aan zuurstofmasker lukken. En ik u achterover is zijn stoel. Groen 2. Laten we proberen hem op de vleugels te nemen. Als we onder hem gaan hangen, kunnen we hem naar beneden dragen tot de luchtdruk. Oké? Okay? Pas op, Groen 1. Die kist trilt als een bezetene. Probeer hem maar. Ik kom er van rechts op in. Niet doen, Groen 1. Hij kan tot al. Groen 1 aan basis. Groen 1 aan basis. Groen 5 gaat neer. Vlieger houdt het niet. Hij is bewusteloos. Waarschuw de grondtroepen. Je, groen 1, begrepen. Groen 1 aan allen. Groen 5 kan ieder moment waar dan ook naartoe schieten. Verder uit elkaar en klimmen. Groen 1 aan 5. Snow, word wakker. Snow! Hij kan tot groen 1? Hij kan tot en gaat weg? Snow heeft het gehad, jezus. Een pik voordat hij naar huis ging. Ik zie hem niet meer, groen 1. Groen 1 aan basis. Groen 5 stort neer. We zitten boven sector 4, maar hij kan Godwee weet terugkomen. terechtkomen. zien jullie hem nog op het scherm. Nee, we zien jullie nog maar nauwelijks. Ook vrij is verdwenen. Major, hey, ik kreeg net van de deur te horen dat Snow ver is. Goeie god, een week voor zijn vertrek. Het is Trisha. Ik heb hem al als vermist opgegeven. Ze zijn haar aan het zoeken. En waar gebeurde het? Boven sector 4. Snow had toen nogal wat vaart. Je weet dus nooit welke kant hij is opgegaan. Uh, geen rotweek nog en hij het gehad. Nou, laten we hopen dat hij er zelf niet te veel weet van heeft gehad. Volgens Quarren commandant Lohman was hij bewusteloos toen hij neerstortte. Nou, eigenlijk wel zo goed. Stuur Lohman naar me toe, zodra hij galant is. Uitstekend, majoor. Nu, kinimer. De andere toestellen zijn niet meer te zien. Ga erheen en zorg dat hij het overleeft. Goedemiddag, meneer. Ga zitten, Lohman. Wat is er gebeurd? De aanval is geslaagd te noemen. We hebben verder vijandelijke troepen waargenomen ter sterkte van een bataljon in de richting van sector 8. Ze zijn gewaarschuwd. We hebben een luchtgevecht moeten leveren met zes meeks. We hebben er zeker twee neergehaald en één beschadigd. Bij ons werd de kist van Snow door afvuur vier getroffen. Hij had een hap uit zijn staart, maar hij kon nog behoorlijk lang met ons meekomen. Ja, waarom is hij dan toch neergestort? Vermoedelijk weten we dat pas als het vak gevonden is, majoor. Snow meldde al dat zijn kist zich hield als een altijd wel. Daarna kwam hij erg moeilijk verstaanbaar door met de boodschap dat er iets mis was met zijn zuurstofmasker... Dan uh, moet hij dus gestikt zijn. Groen 2 melden dat Snow bewusteloos achterover lag. We hebben nog geprobeerd om onze vleugels te gaan hangen... maar de kist trilde veel te erg en kantelde al gauw. De brandstofvoorraad liet niet toe dat we erachteraan gingen. <laughs> Trieste zaak. Volgende week zou het er hier voor hem opzitten. Ik weet het. Het was het eerste waar ik aan dacht toen ik het gebeurde. Maar Johens? ja, dat ben ik. Wat voor kist? Ja, we hebben hier acht korrenzebel staan. Hoezo? Juist. Nee, nee, nee, kan niet van ons zijn. Al onze kisten staan aan de grond op één na die net verongelukt is. Wie? Luitenant Snow. Ja, die. Nee, nogmaals, kan niet van hier zijn. Informeer maar eens bij de achtste groep. Succes. Tja, het wordt hier steeds gekker. Hoezo? Mijn collega van de zesde groep. Ze hebben daar een super genomen waargenomen: eerst op de scoop en later visueel. Dat ding zwabberde als de pest en er was geen radiocontact meer te krijgen. Snow? Ach, Snow, er is uitgesloten. Je zei zelf dat die krap in zijn brandstof zat. Snow had toch niet meer dan jij? Nee, nee, dat kan ook niet. We zouden nu al ruim een half uur leeg hebben gestaan. Om ja, het zal wel de een of andere dronken zatladder zijn. Hè, die de kolder in zijn kop heeft. Sufters. Nou, bedankt voor je bericht, Loman. Ik zal de staf wel op de hoogte brengen van Snow. Ah. Ja, Major Heens. Ja. Wat zeg je? Een moment. Zeg, Loman. Welk kenteken had de kist van Snow? Dat was de GH78. Ja, de GH78. Dat kan niet. Dat is de. Wacht, ik kom eraan. Tot zo. Wat krijgen we nou. En wat is er? Die zwabberende kist komt recht op ons af. Het is Snow. Waar is die kist, kapitein? Hij zal direct weer verschijnen boven de heuvels, Major. Een paar minuten geleden kwam hij al vrij laag over de baan scheren. We konden duidelijk de kentekens zien. Maar aan het eind van de baan gaf die gas en verdween weer. Daar heb je hem. Het is een cyber, maar ik zie geen kenteken door de zon. Ah, wacht maar. Hij komt wel dichterbij. Zullen we een paar kisten de lucht in sturen, majoor? Nee, laten we afwachten wat schoon doet. Verdomd, het is een kist. Kijk maar, die hap uit zijn staart. Ziet er geloven. Hij had al drie kwartier zonder op te zitten. Is er radiocontact? Ja, we hebben het al diverse malen geprobeerd, majoor. Hij, hij geeft geen antwoord. Kon je hem wel zien zitten? Ja, vageltans. Maar ik zag wel iemand zitten. Natuurlijk zag je iemand zitten. Snow natuurlijk. Ja, wat hier gebeurt, dat, dat komt er nauwelijks natuurlijk voor. Ach, hij zou de tijd droog hebben gevlogen. Ach, geen drie kwartier dat lukt je nooit. We merken het straks wel. Ik geloof dat hij gaat landen. Ik ben benieuwd. Zo te zien komt hij goed aanvliegen. Ja, hij heeft heel te veel snelheid om te landen. Is het net aan het eind van de baan? Kijk hè? Ja, het net is omhoog. Remmen Paul. remmen! Ramme! Kom, hij redt het! Ik geloof niet eens dat hij jouw gang net nodig heeft. Ah, geweldig wat een piloot! Ja, het is zo slot over een kerel van mijn schorderen. Nee, hij staat stil. Nee, hij blijft stilstaan. Kom mee, we gaan er naartoe! Nou, waarom komt hij niet? Kennelijk iets te ja, Ik begrijp er niks van. Hij maakt een perfecte landing met dat kring. En waarom komt hij er dan niet uit? Ja, het was kennelijk zijn laatste krachtsinspanning. We zien wel. Verroest. hij heeft helemaal met zijn hoofd opzij. Hier. Zie je dat? Ja, ja, hier met die ladders. aan alle de kanten. Ik maak hem wel open. Kapitein, aan de andere kant. We zullen hem eruit moeten tillen. Ja, ja u kunt hem openmaken, majoor. Hé, hey. Snow, kom er eens uit. Woest, hij is bewusteloos. Mag ze riemen los, Joe. Hier is hij los, majoor. Heeft u hem? Ja, voorzitter maar. macht, wat is die vent zwaar? Pak ze benen en laten we maar jouw kant zakken. Hebben jullie hem daaronder? Daar komt hij. Ja! Ja... Zaggelachen! Slepen jullie die kist weg? Hier staat hij alleen maar in de weg. Ik wil zo gauw mogelijk een uitvoerig rapport van het halen. Wat is hier aan toe, Dok? Diep bewusteloos. Volgens mij al uren. Uren? Dat kan niet. Hij heeft dat ding feilloos neergezet. Nou, dat kan wel zijn. Maar zo gauw hebben we nog nooit iemand zo diep bewusteloos gehad. En zo moet het even blijven. Geen pottenkijkers nog. Laat we eens kijken. Juist, dat klopt allemaal. Inderdaad, Snow, je had de basis nooit gehaald. Laten we maar eens beginnen met hier vandaan te gaan. Vroom 2, laten we proberen hem op de vuivels te nemen. Als we onder hem gaan hangen kunnen we hem naar beneden dragen op de luchtdruk, oké? Okay? Nee, zeker niet oké. Okay. Laten we de voorstelling maar eens laten beginnen. Hap, daar gaan we. Niet doen, Floor hij kan het al. En we zijn weg. Eerst die kist maar eens repareren. En dan onze vriend brengen. Hoe zei je ook alweer, beste Snow? Een natte dweil, hè? Al nou, uitstekend karakteriseerd. Maar die dweil vrienden wel voor je uit. Jij komt wel thuis, kerel. Jij komt wel thuis. Ja wel. Hallo, GH-78. Meld u. GH-78. Meld u. Sorry, beste mensen. Geen tijd. Nee, we melden ons niet. Jullie mogen al blij zijn dat dat ding voor jullie thuis brengt. Zo, zo. Een heel ontvangst comité zo te zien. Eerst nou eens kijken hoe lang die baan eigenlijk is. Ha, aardige vondst, vang net aan het eind. Hier hebben we wel weinig vertrouwen in me. Goed, we kunnen het wel wagen, dacht ik. Vandaar goed toestel trouwens. Maar dat we die aan de margen gaan. gehad. Nou, daar gaan we dan weer. Het ontvangstcomité is niet zo belangrijk. gh meld u. Stil nog even beste mensen. Ik heb het al moeilijk genoeg. Lager dan niet. Lager, daar gaan we. Je zult heel wat uit te leggen hebben. Mijn beste Snow. zo. Alsjeblieft. De meneer is thuis. Dank je wel of niet. Nou zegt dat ontvangstcomité heeft wel haast tijd om weg te gaan. Missie Snow uitgevoerd. Het beste daarmee, kerel. Het gaat je goed. Hoe gaat het met hem, dokter? Redelijk. Hij is vanmorgen bijgekomen. Vermoeidheidsverschijnselen. Maar hij maakt het nu redelijk wel. Kunnen we wel met hem spreken? Niet te lang. Maar hij heeft al een paar keer naar u gevraagd. Hou het rustig, wilt u? Missie Snow uitgevoerd. Rapport graag. Het was eigenlijk vrij eenvoudig. Ik ben aan boord gekomen kort nadat Snow bewusteloos was geraakt door een defect in zijn zuurstofmasker. Verder was een olieleiding stuk geschoten, maar dat was eenvoudig te verhelpen. Daarna heb ik zijn toestel teruggebracht. En. voor zijn. landgenoten tijd hadden om het ding open te maken, was ik al verdwenen. Snow is nu veilig. Waar is hij nu? In het hospitaal. Hij zal heel wat uit te leggen hebben. guiné -mer. die heb je toch niet laten zien? Nee. Maar hij moet toch maar eens verklaren hoe hij dat ding aan de grond kon zetten... terwijl hij bewusteloos was. En vergeet zijn gerepareerde olieleiding niet. Nou ja, dat soort dingen zijn onoverkomelijk. Wij zijn tenslotte geen tovenaars. Nee. Maar Snow zullen ze er wel voor aanzien. Wel, Paul, hoe staat dat ermee? Gaat wel, majoor, gaat wel. Hm. Een heel avontuur achter de rug, hè? Ik heb er nog niet veel van gehoord, majoor. Kerel, je hebt een perfecte landing gemaakt met die zwabberende kist van je. Weet je daar niets meer van? Om u eerlijk de waarheid te zeggen, majoor, nee. Tja, niet te geloven. Wat een avontuur heb je gehad. En een week voor je zo afzwaaien. Ik krijg het technisch rapport nog, maar volgens ons moet je met kurkdroge tank zijn geland. Ik weet er niks van, major. Echt niet. Vertel eens wat je nog wel weet. We hadden waarnemingen verricht in het gebied voor sector 8. En werden daarna aangevallen door zes mix. Twee wisten we dan neer te halen, maar mijn kist kreeg een treffer op zijn staart. Die hebben we gezien, ja. Ik miste een behoorlijke hap, ja. Maar de kist bleef bestuurbaar. Min of meer althans. Maar de olieleiding was ook geraakt. De drukmeter liep terug en ik zag eigenlijk al geen mogelijkheid meer om de basis te bereiken. Het werd steeds heter. Dat hebben we gehoord. We hebben je toen alles in gereedheid gebracht voor je noodlanding. Om je eerlijk de waarheid te zeggen hadden we je purper heart al klaar liggen. Zo ernstig was het nou ook weer niet. Ik herinner me nog duidelijk dat we de frontlijn passeerden. Louwman riep nog dat ik wel kon uitstappen nu. En ik riep terug dat ik allergisch was voor infanterievoer. <laughs> kan ik me voorstellen. Maar was dat het laatste? Ja, eh, bijna tenminste... We zaten op een behoorlijke hoogte boven vijandelijk gebied. Vlak nadat we de frontlijn passeerden... ...merkte ik echter dat ik moeilijker zuurstof naar binnen kreeg dan tevoren. Ik meldde dat aan Loman, Maar raakte toen al min of meer bewusteloos. Ik wist alleen nog dat ik moest zakken. Ik hoorde ook nog over de radio dat Loman me toestemming gaf om te zakken. En dat iedereen uit elkaar moest. En daarna? Uh, daarna? Uh, niks. Hmm, je aarzelt zo. Nee... Niks, major. S Sorry, ik ben wat vermoeid. Wonderlijk dat je dan toch zo'n landing hebt kunnen maken. Zo zie je maar wat routine van mag. Je weet nooit waartoe de menselijke geest in staat is. Landen als je bewustloos bent. Niet te geloven. Meneer, Het technisch rapport van de GH78, major. De kaptein zei dat u het direct moest zien. Dank je, heer Ga je gang maar. Zo. Nou. Ben je nieuwsgierig, volk? Zal ik het je voorlezen, of ben je te moe? Ik wil wel graag weten wat erin staat, Major. Hmm? Maakt u het niet te lang, Major. Ik sta er echt wel op dat de dat als een rust toekomt, begrijpt u? Je hoort de dokter, Paul. Zal ik maar weggaan? Nee, nee, echt niet, Major. Ik lig me anders toch maar op de wind als ik geen zekerheid heb. Hoezo, zekerheid? Nou ja, ik bedoel, ik wil ook graag weten hoe mijn kist eraan toe was toen ik hier terugkwam. Houd oh, kort, Major. Vijf minuten nog. Oké, okay, dokter. Nou. Hm. Dan zullen we het maar eens hebben over... Ja, zeg ik. Ja. Ja, inderdaad. Je bent met kurkdroge tanks geland. Geen druppel brandstof meer, nee. Tja, maar... Waarom ben je dan eigenlijk eerst een paar keer over de baan gegaan voor je landen? Enfin, dat weet je natuurlijk niet. Maar gek blijft het. Tja, dit is helemaal gek. Wat, majoor? Hier zijn de gegevens uit je zwarte doos. Je hebt net zoveel afstand afgelegd als de rest van het squadron, maar... Je hebt bijna drie kwartier langer gevlogen dan je brandstof toeliet. En ongeveer vanaf het moment dat je bewustloos raakte, net toen je de frontlijn passeerde, heeft de zwarte doos geen gegevens meer geregistreerd. Geen gegevens geregistreerd? En was die helemaal intact? Volledig. Ik heb wel eens gehoord van een blackout bij mensen, maar... ik heb toch altijd aangenomen dat machines daarvan verschoond bleven. Oorzaak van niet registreren, onbekend. Je zou haast zeggen dat je drie kwartier hebt overgeslagen. Drie kwartier overgeslagen? Nou ja, bij wijze van spreken dan. Ik zal je eerlijk zeggen, ik begrijp er helemaal niets van. Maar het belangrijkste is dat je toch veilig bent aangekomen... en volgende week naar huis kan, hè? Ja. Wat, ja. Niet goed soms? Jawel, natuurlijk. Ik vraag me alleen af hoe ik drie kwartier bewusteloos kan zijn geweest... en met kurkdroge tanks een landing kan maken... En ...dat die zwarte doos niets registreert. Nou ja, ik, ik ook niet. Eh, voorlopig. Nou ja, dit is nog maar het eerste onderzoek. We zullen die hele kist uit elkaar slopen en elk schroefje op de pijnbank leggen. Nou, we komen er wel achter. Al lijkt het nu misschien wat onverklaarbaar. Eh, major, gelooft u in onverklaarbare dingen? Nou ja, kijk, in dit soort gevallen heb ik niet direct een uitleg bij de hand. Maar die zullen we ongetwijfeld vinden. Wees daar maar niet bang voor. Ja, ik ben ook niet bang, Major. Alleen... Ik weet niet goed hoe ik het moet zeggen. Het is iets uh, onverklaarbaars. Vertel op, luitenant. Was je rapport niet helemaal waar? Uh, laten we zeggen, onvolledig, majoor. Maar toen wist ik nog niets van die lege tanks en die zwarte doos. Ik, uh, toen ik hierbij kwam en me realiseerde dat ik veilig was... heb ik het erop gehouden dat ik een blackout heb gehad. Een staat van bewusteloosheid, waarbij je nog wel in staat bent om routinehandelingen te verrichten. Handelingen die je wel kunt dromen. En? Ik heb gedroomd, joh, toen ik bewusteloos was. En die droom verklaart mijn aankomst hier. Maar het is volstrekt onmogelijk. Gaat nou op, kerel. Je maakt me razend nieuwsgierig. Ik meldde Lomen dat ik naar beneden moest met mijn kapotte zuurstofmasker. Ik zei net dat ik nog vaag hoorde dat ik je toestemming kreeg... en dat hij de rest van het squadron waarschuwde. Ik ben echter maar heel even bewusteloos geweest. Tenminste, dat, uh, dat geloof ik... Heel even, kerel, je bent hier pas bijgekomen. Weet ik, majoor, maar toch. Ja, het was net... Laten we zeggen dat ik droomde dat ik bijna direct weer bijkwam. En ik was niet alleen. Er zat een man... Uh, Min of meer op mijn schoot, half door me heen. Ja, nee, daar moet u niet om lachen, majoor, want ik. Nou ja, ik kan niet zeggen. Want ik heb het echt meegemaakt. Nee, natuurlijk niet. Maar het was een erg realistische droom, in ieder geval. En verder, hoe zag die man eruit? Ja, zag hij eruit? Een uh, tenge figuur. Zijn gezicht heb ik niet goed kunnen zien, want hij zat met zijn rug naar me toe. Hij had een soort leren jekken met zo'n bondkraag en laarzen. Hij leek wel een beetje op die plaatjes van vliegers uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Alleen wist hij verduiveld goed hoe een super Saber moest worden bestuurd. Meer nog, hij heeft hem gerepareerd, die kist. Tenminste, dat droomde ik. Hoezo gerepareerd? Weer zoiets geks. Hij trok die kist weg uit de formatie. En scholt een beetje op de radio en op Lomen, die me maar bleef oproepen. Maar zodra we uit het zicht waren... Nou. Toen stopte hij de kist, klom eruit en repareerde de olieleiding. Schitterende dromen heb jij. Ja, in ieder geval, hij is daar een tijdje mee bezig geweest en bracht de kist toen terug naar de basis. Oh ja, hij vloog een paar keer over de landingsbaan en zei toen iets over de vangnetten en over de sabers. Dat ze die ook hadden moeten hebben. Hoe zei hij het ook alweer? Iets van verduiveld goed toestel. Die hadden we aan de marne ook moeten hebben. Aan de marne? Tijdens de slag aan de marne? Uh, ik weet het niet, majoor. Echt, ik weet het niet. Ik herinner me alleen die mompelende kerel die half door me heen zat. <tacht> het klinkt krankzinnig, maar zo heb ik het echt beleefd. Je verwacht toch niet dat ik in de officiële rapporten meld dat de tweede luitenant Paul Snow... ...na een missie waarbij zijn kist werd aangeschoten thuis is gebracht door een spookpiloot. Nee, natuurlijk niet, majoor. Maar ik zie die kerel nog zo zitten voor me. Uh, wat staat er in het rapport over die olieleiding? Oh, die was toch kapotgeschoten? En wacht eens. Verroest. Weet je zeker dat de oliedruk terugliep? Absoluut. Dat heb ik als eerste schade aan Loman gemeld. Ja, dat klopt. Dat vertelde Loman mij ook. Nou, dan zal die meter van jou wel niet verdeugd hebben. Want die olieleidingen waren prima in orde. Geen lekje te bespeuren, geen vuiltje in de leiding. Alles goed en wel. Maar die meter liep niet voor niets terug, Major. En het werd bloedheet in die kist. Ja, dat is eigenaardig. Maar uh, dat komt er ook wel uit als we de kist gaan slopen. Ik word langzamerhand wel razend nieuwsgierig waarom je niet gewoon bent thuisgekomen. De enige verklaring die ik nu pas klaar bij de hand heb, Major, is geen aanvaardbare. Ja, het spook hè. <laughs> die piloot van niets. Sorry, ik vrees dat de staf daar geen genoegen mee zal nemen. Ja, wat is dat? Ik moet de we moeten, majoor, laten een ogenblikje maken. maken. Ik het wat graag. is er? Major. ja. Heren, ik begin nu ernstig bezwaar te maken. Dit is een hospitaal. U moet de dat nu niet verder vermoeien. Major, wilt u nu alsjeblieft vertrekken? Ja, wat is de reden van deze consternatie, kapitein? De dokter heeft natuurlijk gelijk. Snow heeft een angstig avontuur achter de rug en heeft rust nodig. Ik heb van de corporaal begrepen dat u met Snow mijn technisch rapport al hebt doorgenomen, major. Hmm? Uit dat rapport blijkt niet... Waarom Snow die noodlanding moest maken? Want zijn kist was in orde. Moet dat nu echt hier, kapitein? Laten we naar mijn bureau gaan als u uh, meer details hebt gevonden. Een ogenblikje nog, Major, want ik wil Snow graag één simpele vraag stellen. Ja. Wat vind je, Snow? Uh, zoals ik al zei, Major. Ik ben er ook op gebrand om de waarheid te horen. Wat is er aan de hand, kapitein? Luitenant, zo is het genoeg geweest. Heren, wilt u alsjeblieft vertrekken? Een ogenblik, dokter. Zoals ik al zei, Luitenant, was volgens het eerste onderzoek uw kist uitstekend in staat om te vliegen. Alleen is het ons een raadsel hoe u zo lang in de lucht kon blijven terwijl uw brandstof niet toereikend was. En verder zitten we nog steeds met dat blank gedeelte in die zwarte doos. Ik heb het gehoord, kapitein. Sorry, ik heb, ik heb er geen verklaring voor. Maar wij hebben dit onder uw stoel gevonden. Wat is dat? Een handschoen. Die droeg die! Goed, een handschoen. Nou, en kapitein. Is dat de reden voor zo'n opwinding hier? Dat hangt ervan af, majoor. dat hangt ervan af. Ik wilde de luitenant vragen of hij die handschoen kent. Ik bedoel, is die handschoen van u, luitenant? Uh, nee, kapitein. Die handschoen is niet van mij. Maar ik heb hem wel eerder gezien. In een... In een droom, ja. En Nu afgelopen met die flauwe gul. Wie hebben die handschoen allemaal aangeraakt, kapitein? Alleen ik, majoor. Ik heb hem zeer voorzichtig aangepakt en in dit papier gedaan. Wat moet er mee gebeuren? Nou, hou hem in dat papier. Ik wil een onderzoek naar de herkomst van dat ding. Als er iets waar is van jouw droom, Paul... ...dan moet dat ding zeker dertig jaar oud zijn. En dat moet in een laboratorium zijn vast te stellen. Moeilijkheden? Ja. Dankzij jouw slordigheid. Mijn slordigheid? Ik ben me van niets bewust. Snow is veilig, daar ging het toch om? Dat heb je uitstekend opgeknapt, guiné -mer. Maar Snow heeft wel iets gemerkt... Nou goed, dat kon jij niet weten. Ook voor ons blijft de menselijke geest nog iets ondoordringbaars, hoewel we die wel kunnen beïnvloeden. Maar veel ernstiger is het feit dat je een handschoen hebt achtergelaten. Een handschoen? machtig. Ik had hem onder mijn stoel gelegd omdat je met die grove dingen aan de instrumenten zo moeilijk bedient. Ik heb hem helemaal vergeten. Wat nu? We weten nog niet hoe de menselijke geest zal reageren op het verhaal van Snow en de vondst van die handschoen. Het wordt weliswaar een interessante waarneming, dat wel, maar het kan een vervelende complicatie opleveren, die ene handschoen. Dat ding is zeker dertig jaar oud, maar wat is er dan met mij gebeurd? Dat zal altijd een raadsel voor ze blijven. Zij hebben dat zo verkozen. Geen ruchtbaarheid aangeven, want we kunnen het niet verklaren. Een interessante ontwikkeling. Interessant, maar gevaarlijk. Gelukkig zullen zij nooit weten dat het lot van miljoenen heeft afgehangen van één piloot. Zijn droom en een handschoen.